Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Servië opgeroepen... om zich terug te trekken uit het grensgebied met Kosovo. Volgens de Amerikanen heeft Servië een groot aantal tanks... en andere wapens naar de grens gebracht. De VS vindt dat niet alleen zorgelijk voor inwoners van Kosovo... maar ook voor militairen van de NAVO die daar de vrede bewaken. Servië en Kosovo liggen al lang met elkaar overhoop. Kosovo is een voormalige provincie van Servië... maar verklaarde zich in 2008 onafhankelijk... wat Servië nooit heeft herkend.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 In Australië is een visser om het leven gekomen door een botsing met een walvis. De man van 61 was overboord geslagen door de deining die het dier veroorzaakte toen het aan de oppervlakte kwam. Ook een andere opvarende van 53 belandde in het water, maar hij overleefde het ongeluk. Volgens een walvisdeskundige willen walvissen niemand kwaad doen, maar moet je wel voldoende afstand houden. Het weer, de dag begint grijs, maar de zon breekt al snel door. Het blijft droog en het wordt zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen geregeld zon en maximaal tussen 21 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 It's good to see you. À une de ces vitesses, pas mille nez dehors et pas lavés A ça je déteste Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger Et ça n'arrive que moi Je voulais faire des stories qui t'étais dédiée Je sais pas te dire pourquoi Regarde comment je souris Regarde encore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 To explode Watch me I'm intoxicated Wall and just shake the thing. Go crazy, yo lady, yo baby. Let me see you wreck the thing and drop it down low, low. Let me see you take it to the dance. No, yo. Everybody in the club.